Dit is Martijn Nijhuis met het Nationaal. Fractievoorzitter Zelstra van de VVD heeft het opgenomen voor bedrijven die gebruik maken van ZZP'ers en mensen met een tijdelijk contract. Hij vindt dat de arbeidsmarkt niet genoeg is voorbereid op de toekomst. En wil dat werkgevers worden verlost van vaste contracten, zodat ze sneller nieuwe mensen kunnen aannemen. De zekerheid die een vast contract lijkt te bieden, is vooral een schijnzekerheid, zei Zelstra op het congres van de VVD. Ontslag is volgens hem vaak toch onvermijdelijk als een bedrijf in de problemen komt. Hij vindt dat er nu te veel regelingen zijn die bedoeld zijn om mensen te beschermen, maar die hen in de praktijk uitsluiten van de arbeidsmarkt. Japan is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,8 op de schaal van Richter. Het epicentrum ligt 200 kilometer uit de kust van de Bonin-eilanden, 900 kilometer ten zuiden van Tokio. Volgens experts is er geen tsunami gevaar, omdat de beving op 590 kilometer diepte was. De aardbeving was op veel plaatsen in Japan te voelen. In Tokio stonden volgens ooggetuigen de gebouwen te schudden. Er zijn een paar meldingen over mensen die licht gewond zijn geraakt door een val. De kerncentrale van Fukushima heeft geen schade opgelopen, zegt eigenaar Tepco. Die centrale werd vier jaar geleden tijdens een aardbeving zwaar getroffen. Oplichters in New York hebben een nieuwe bron van inkomsten gevonden. Kaartjes verkopen voor bussen, veerboten en attracties die gratis toegankelijk zijn. Volgens de New York Post worden de laatste tijd vooral veel naïeve toeristen opgelicht... die aan boord willen van de gratis veerboot die Manhattan met Staten Island verbindt. Onlangs lukt het een beroepsvendelaar een echtpaar 400 dollar af te troggelen voor een enkele reis. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon. Vanavond neemt de bewolking weer toe. Het is een graad of 15. Morgen is bewolkt, smiddags middags gaat het regenen en wordt het tussen de 15 en 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. De John er staan files op de A1, Amsterdam richting Amersfoort, bij de werkzaamheden bij Knopentheemnes, 2 kilometer. A2, Utrecht richting Amsterdam, bij Maarse, 5 kilometer. Op de A13, vanuit Rotterdam naar Den Haag, bij Delft-Zuid, 3 kilometer na een ongeluk. De rijstrook is daar dicht. En de andere kant op, richting Rotterdam, tussen Delft-Noord en Berkel en reizen inmiddels 7 kilometer. Tot zover de verkeersheidsruim.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 It's no surprise Gotta feel the most for treasure Van wat. de changes. Ja, we gaan weer naar uh, Edam, naar Sjoel, slot van de wedstrijd EVC, SV Sanford, Jean. Ja, nou, het is echt uh, de slotfase. Het is nog steeds 2-1. Soms het is echt de laatste 20. Heel sterk tegenstander. Maar dat heeft niet in doelpunt te mogen uitkomen. Een uh, paar kleine kansen, maar echt niet de grote kansen. Er is nu een vrije trap. Die nemen dan direct rechts rechtstreeks. Van EVC een meter 12. <coughs> Sorry. 12 <coughs> buiten doel. En. Ja. Het is 3-1. Ja, helaas weer in de uitzending. Ik had veel liever gehad dat het 2-2 was geworden. Maar het is 3-1 geworden. En ik denk dat dat ook wel het eind van de been zal worden. Vrije trap. Uh, nou ja, misgegrepen door de keeper. op ons verkeerd gekeken. En hij rolt naast hem zo de goal in.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 Dat nog nog zal het verliezen, er nog een mogelijkheid is. En dat nog een finale wedstrijd tegen de winnaar van te Wilde. Maar zover is het nog niet. Daar moet ik nog een keer tegen drie, vier voor gaan voetballen. Maar nu is het dus Ik denk, het de tijd, dat het ook daar wel zal blijven. Oké, okay. nou dankjewel, uh, Sean. Graag gedaan. En ik zou zeggen, tot volgende week weer. En dan zitten we in eigen veld weer. Tot volgende week. Dankjewel, Sean Lemmers. Ja, dan uh, draaien we nog even één. Althans, we gaan eens even kijken of uh, Dolly uh, al uh, bereikbaar is. Nee, die is niet bereikbaar. Draai... Do Dolly Ruist. <laughs> Dolly Ruist. <laughs> we hebben Willem ruist in Dolly Ruist. Ruis. <laughs> Zoiets. <laughs> Zo dadelijk, uh, Dolly Tapierik, de open dag van de Bombschijtbouwclub. Onze benedenburen.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 Nou, gezellig bij onze benedenburen, Patrick. Patrick Berg, goedemiddag. Ja, ja ik, heb, ik heb er al aan het schaaltje net naartoe mogen brengen. Dus. Ja, vandaar. Oh, uh, <laughs> als, als, als ik even sneer, wakkerder was geweest, dan had ik gelijk naar boven kunnen lopen. Maar... Ja, ja, ja! Ja, ja, ja, inderdaad. Soutje. Want een harikje had er ook wel in gekund ons. Patrick. Bedankt. Ja, dan hou je het goed, vriend. Ja, helemaal goed. Uh, Patrick, Goedemiddag. Ja, we, we, we bellen jou vanwege pop-up Zandvoort, want uh, daar doe je leuker mee. Uh, ja, samen met, uh, met de andere visboeren in Zandvoort. Uh, Jaap Kroon, uh, Boudewijn van de Burg, uh, Vis van Vloor, Arie Guit, John Verdam, Arlan, mijn tweede broertje en ik...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 waarom zitten er weer één of twee mensen bij die een ander idee iets niet gunnen? Weet je, er zijn veel meer leuke ideeën ingebracht. Muziekfestival in de Halberstraat. Een bioscoop op het strand. Er zijn meerdere leuke ideeën. Gun elkaar wat en dan komt Zandvoort er voor zelf weer bovenop. En dat doen we ook met de allen, met visboeren. We zijn gezamenlijk het idee aangegaan.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 Sorry, wat gaat er om? Gaat het sowieso door? Gaat het sowieso door? Nou, ja... Uh... Een moeilijke vraag? Ja, dit is een moeilijke vraag. Stop, ander woord. Ja. Nou ja, ja. Ja, stop, ander woord. Dus, nou, ik ga er even vanuit dat het, uh, dat het doorgaat. Maar ja, dan krijg je ook nog de voorbereidingen. Want zo'n uh, wereldrecord moet natuurlijk ook van tevoren aangevraagd worden. ja. Uh, weet je, alles is in gang gezet. We hebben spandoeken besteld, we hebben bietsvlaggen besteld. <lacht> uh, wij zijn er echt van, gaan we ervoor dat we het willen door laten gaan. Alleen worden we er wel een beetje zuur van dat we merken dat, uh, dat andere mensen op oneerlijke manier de loef proberen af te steken. Het wordt een, een beetje zuurharing, haring, begrijp ik. Dat, we toch, dat kan toch niet waar zijn, man. Het was ja. zo'n leuk evenement neergezet. Uh, alles is mogelijk door de gemeente op het weekend van 19 tot 21 juli. Iedere ondernemer mag wat verzinnen. En dan ga je voor een wedstrijdje gaan mensen vaststellen. Dat zal ik eerlijk zijn. Daar uh, worden wij zwier van. En daar hebben jullie gelijk in. Nou, nog één keer je oproep om te stemmen op het uh, wereldrecord Haringappen. Stem op, gewoon op, op voor mij dat stemmen op alle ideeën.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 ...hoop ik dat het ook in, in de mensen top 3 staat. Je kan, je kan meerdere stemmen, kan je, kan je klikken. Je hoeft niet één stem, uh, niet één uh, evenement. Als je zegt van, hé, hey, ik vind drie evenementen leuk... kun je ze alle drie aanklikken. Dankjewel, Patrick, voor je positieve oproep. Helemaal goed. Goed zo. Hé, hey, bedankt voor bellen. Graag gedaan. Oké, okay, jij ook. Geniet van het mooie weer, hè? Dat doen we zeker. Oké, okay. okay, Patrick Goeie. Berg.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 Oh, dat is juist van uh, Patrick Berg. Je kan nog stemmen tot aan morgenavond. Via popupsandvoort.nl En uh, laat jouw stem horen op het uh, leukste idee voor het pop-up weekend hier in uh, Zandvoort. En natuurlijk ook onder meer het uh, WK Haringhappen. Hè. Dat uh, zou een mooi record gaan worden voor Zandvoort. Ja, zijn die Noordelingen eindelijk dat we voor <laughs> kwijt uh, albert uh, Als ik dat doorbrief naar het Noorden, dan zal je volgend jaar zien dat ze dan weer... Een de, een... Krijgen, krijgen we, we dat, krijgen weer, dat weer, krijgen we dat weer. Maar goed, eerst naar Zandvoort met die, dat WK. Zo is het. Het is tijd voor het dier van de week. Ja, en ik heb gekozen voor Bonnie deze week. Een gekke Bonnie wordt ze ook wel genoemd. Want gekke Bonnie is na een hele tijd weg te zijn geweest. Helaas weer teruggebracht naar het dierentehuis.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 Oké. Okay. Ja, G kwam nog even terug. Onze gast Ik, uh, van vandaag. Ja, G. En G. die heeft het ook enorm naar zijn zin daar. Oh, is, nee, is bij de bombschuutel. Tuurlijk. Arie, dank je erbij. Gelijk En uiteraard die. heel veel gezelligheid van die bombschuutel. tot aan vijf uur die open dag. As the sun comes up, as the moon goes down, these heavy oceans creep Makes me think long ago. I was brought into this life, a little lamb.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 to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 Het mooie gedicht van de dag bij CFM. Het is een nacht, levens echt. En dan samen met je Saturday Love. <mog een paar>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 Dat waren de berichten. Zo is het. Nou, de uitzending zit erop, uh, Albert-Jan. Dank je ja. wel. Graag gedaan. Ja, jij gaat weer een uh, weekje mantel. Ik, ik ga weer mantelzorgen. in zo'n een weekje. En uh, Dolly neemt de morgen de honeur waar als ze wakker is, want die, gaat ook, die moet ook nog een hele nacht door. Ja, je en, kan uh, ook in één keer doorgaan, uh, Dolly. Ja. ja. Kan je, ga, je, ga, je, je ga je nog even met CFM, en uh, ochtends. Ga je vast in de studio zitten? <laughs> Geef een zeikje als twee uur. <laughs> Oké. <Okay, laughs> nee. En, uh, goed.